Het laatste blaadje. Lang, lang geleden ging de stad Florence door een crisis. De kunstdorpstraat verloor het geloof in zijn kunst. Schilders en artiesten die ooit de straat lieten opleven... keerden nu hun rug toe aan kleuren. De reden hiervoor was armoede... Kunst werd door iedereen geliefd, maar de artiesten en schilders werden erg weinig betaald. Langzaam verloor de straat zijn allure. Ouders namen kleuren af van hun kinderen. Schilders begonnen klusjes aan te nemen om een inkomen te verdienen. In zulke moeilijke tijden waren er maar een paar kunstenaars dapper genoeg om de kunst te omarmen en te blijven doen waar ze van houden. Twee van deze dappere kunstenaars waren Sue en Johnsy. Sue en Johnsy waren niet alleen fantastische schilders, maar ook beste vrienden. Ze maakten schilderijen en verkochten deze aan tijdschriften. Ze verdienden niet veel, maar waren blij om hun passie uit te voeren. Van de twee was Sue een koppige en praktische vrouw. Ze werkte hard en ging elk probleem sierlijk aan... Terwijl John C. altijd bang was voor wat de toekomst zou bieden. Sue en John C. hadden een buurman met de naam meneer Beerman. Nu was meneer Beerman een oude man. Maar hij zat vol met leven. Hij schilderde alles wat hij tegenkwam. De bankjes bij de weg, de trappen in zijn gebouw, zelfs de bomen. Hij was een van de weinige schilders die de gedachten van het kunstdorp in leven probeerden te houden omdat hij zelf een schilder was, hielp meneer Beerman zo vaak met haar werk. En hier, als je nu een beetje schaduw aanbrengt achter dit object, zal het er bijna echt uitzien. Oh, meneer Beerman, jij bent een getalenteerde schilder. Je moet je schilderijen te koop aanbieden. Ach, ik weet het niet. Wat zou ik met het geld doen? Ik woon alleen en geef maar weinig uit. Mensen in het dorp moeten begrijpen dat niet alles wat je doet... gedaan hoeft te worden voor geld. Je moet nooit stoppen met dat waar je echt van houdt. Alles ging goed tot op een dag. Johnsy werd erg ziek. En wat de dokters ook deden, Johnsy zou niet beter worden. Het komt toch wel goed met haar, toch? Ik heb meer medicijnen opgeschreven die ze moet nemen. Maar Sue, je moet haar overtuigen dat ze positief moet blijven. De meeste van onze zorgen en ziektes blijven door onze negatieve gedachtes. Ze komt er alleen bovenop als ze er bovenop wil komen. Sue probeerde alles om Johnsy tevreden te houden. Ze kookte haar favoriete eten, vertelde haar grappen over het werk... en bracht bloemen mee om de kamer fris te houden... Maar niets hielp. Ik denk niet dat ik ooit beter zal worden, Sue. Ik voel me heel rot dat jij zo hard moet werken. En ik hier alleen maar in bed lig. Jonesy, je bent mijn vriend. Ik zal alles doen wat ik kan om voor je te zorgen. Hallo meiden. Stoor ik jullie? Oh, hallo meneer Beerman. Hoe gaat het met onze kleine Johnsy? Volhouden. Oh, Johnsy, je zal beter worden. Geloof erin. Ik voel me niet goed, meneer Berman. Ik ben het zat om me zwak te voelen. Oh, kind, je zwakte zit in je hoofd. Ja. Yeah. Sue vertelde me wat je haar had gezegd. Nou, daar is een weg, daar is een wil, of zoiets. <lacht> Het is, waar een wil is, is een weg. Ik ben het ermee eens. Vertel me, meneer Beerman, waar gaat je laatste schilderij over? Oh, het gaat over mijn lang verloren droom. Ik heb een schilderij gemaakt van de straat waarin wij wonen. Ik heb geprobeerd te laten zien dat alle schilders en kunstenaars op straat zijn... die allemaal doen waar ze het meeste van houden. Schilderen! Dat is een onmogelijke droom om te hebben. Het zal nooit gebeuren. Tja, dat is het mooie. Je kan over alles dromen. Als je niet droomt, zal je nooit proberen er werkelijkheid van te maken. Ik ben er zeker van dat mijn kunst op een dag levens zal redden. Ik heb de wil om een manier te vinden. Kunst is heel krachtig, mijn kind... Een krachtig stuk kunst kan dingen doen die een dokter niet kan. Het enige dat een kunstenaar hoeft te doen, is positief blijven en erin geloven. Kom op, Johnsy. Hou op met zo verdrietig te zijn. Hmm, waar kijk je naar, Johnsy? De klem op die op die muur groeit. Het is het enige dat me een beetje gelukkig maakt. Is dat niet een goed ding? Dat is het. Maar de plant verlaat mij ook. Uh, toen ik het voor het eerst zag, had de plant tien blaadjes. Nu heeft het er nog maar zeven. Ik zal alle hoop verliezen wanneer het laatste blaadje eraf valt. Oh, dat is een verschrikkelijk ding om te zeggen, Johnsy. Niet tegen haar schreeuwen, Sue. Als iemand verdrietig is, dan maakt schreeuwen ze nog verdrietiger. En Jonsi is ziek. En wij weten niet hoe zij zich nu moet voelen. Oh, je hebt gelijk, meneer Beerman. Het spijt me, Jonsi. Jonsi vond het niet erg. Ze voelde zich schuldig tegenover haar vriendin. Meer dagen gingen voorbij en Jonsis gezondheid ging alleen maar achteruit... De dokters konden niets doen, want Jonsi was gestopt met het nemen van haar medicijnen. Sue vroeg de dokter altijd of er geen alternatieve behandeling was. En het enige wat hij dan zei was, ze moet haar gedachten sterker maken. Ah. Een keer toen Sue haar gebouw binnenging, kwam ze langs meneer Beerman. Hij was doorweekt. Meneer Beerman, gaat het wel goed? Wat is er gebeurd? <laughs> Niks, kind. Ik word oud, dat is alles. Ik heb de bankjes in ons park vandaag geschilderd. Weet je die onder het dak? Wacht, je hebt het over de bankjes onder het dak in het park. Er zijn er op zijn minst twintig. Je hebt ze allemaal geschilderd? In één dag? Dat is veel te veel werk. En hoe komt u zo nat? Ze staan allemaal onder het dak. Oh, ik ben vergeten mijn paraplu mee te nemen, zie je. Zoals ik al zei, ik word oud. Dat is alles. Oh, meneer Beerman. Weet je, iedereen wordt ziek deze dagen. Je moet goed voor jezelf zorgen. Heb je koorts? Je ziet er niet zo goed uit. Moet ik een dokter bellen? Oh jeetje, oh jeetje. <laughs> je stelt te veel vragen, mijn kind. Als ik aan het schilderen ben, dan ben ik de meest gelukkige man op de wereld. Niks kan me schaden of lastigvallen. Kunst is mijn leven. Vertel eens, hoe gaat het met John Z? Oh, niet goed. Herinner je de klimop nog waar ze het over had? Er zijn nog maar vijf plaatjes over. Ze blijft maar naar de plant staren. Ik hoop maar dat het laatste blaadje niet zal vallen, meneer Beerman. Ik hoop het echt. Johnsy zal alle hoop verliezen. Nee, dat kunnen we niet laten gebeuren. Het regent pijpenstelen vandaag. Ik weet zeker dat de wind alle blaadjes weg zal blazen. Hoe kan iemand het tegenhouden dat de plant zijn blaadjes verliest? Mm, nou, zo, Waar een wil is, daar zal een weg zijn. Oh, op dit moment zie ik geen weg. En ik begin mijn wel een beetje te verliezen. Ik ga naar Johnsy. Meneer Beeman, ga alsjeblieft naar een dokter, oké? Hahaha, ik zal ik doen, mijn kind. Doe de groeten aan Johnsy. Die nacht overviel een hagelstorm het dorp. Iedereen in de Kunstdorpstraat deed zijn ramen dicht... en bleven knus in hun huizen... Maar Johnsy wou dat Sue het raam opendeed. Ze wou zien of het laatste blaadje eraf was gevallen. Maar Sue weigerde. Johnsy's gezondheid zou achteruit kunnen gaan als ze het raam opendeed en de ruwe wind naar binnen zou komen. Johnsy was het met haar eens. Ze wist niet dat Sue zich ook zorgen maakte over het laatste blaadje. De volgende ochtend scheen de zon fel. De hagelstorm was voorbij. Sue wist dat ze het raam open moest doen Hoe lang kon ze de ramen nog dicht laten? Ze deed haar ogen dicht en deed de gordijnen open Ze was verrast Ah, Johnsy, het laatste blaadje is er nog Wat? Dat kan niet Hoe kan het nog steeds vasthouden? Het is te veel van het blaadje, Johnsy Net zoals meneer Beerman heeft gezegd Je hebt gelijk Oh Sue, pak me mijn medicijnen. Als één klein blaadje een storm aan kan, waarom ik dan niet? Ik zal een manier vinden om beter te worden. Oh Johnsy, ik zal pakken wat je wil. Vertel me, wat heb je nodig? Kunst is heel krachtig, mijn kind. Een krachtigste kunst kan dingen doen die een dokter niet kan. Ik weet wat ik wil. Pak me mijn doek en wat kleuren. Sue's geluk kende geen grenzen. Ze haaste zich en bracht alle kleuren die ze had. Ze zette het doek op op Johnsy's bed. Sue was blij om haar vriendin terug te hebben. Met de tijd herstelde Johnsy volledig. Dokter en Sue waren beide verbaasd. Ze sprak er niet meer over dat ze zich zo zwak voelde of wat ze niet kon doen in het leven. Nu besprak ze zelfs haar nieuwe dromen met Sue. Ik wil de London Bridge schilderen. <lacht> ik weet zeker dat je het op een dag zal doen. Waar is meneer Beerman, Sue? Ik heb hem al zo lang niet meer gezien. Oh, ik ben blij dat je het vraagt, Johnsy. Ik wou je dit vertellen wanneer je volledig hersteld was. Meneer Beerman was ziek. Zijn oude leeftijd heeft hem ingehaald. Herinner je de nacht van de Hagelstorm nog? Hij is die ochtend erg ziek geworden. Wat? Hij is naar de dokter gegaan, toch? Dat was het ding met meneer Beerman. Ik herinner me dat hij zei dat wanneer hij schildert er niets is dat hem kan schaden. Wat bedoel je? Kijk naar het laatste blaadje op de muur, Johnsy. Het is er nog steeds. Het heeft zich niet eens een beetje bewogen. Hij heeft het die nacht erop geschilderd. Hij was echt een groot schilder. In de ochtend begon hij te beven. Mensen brachten hem naar het ziekenhuis. Ik zag hem gisteren nog. Hij was zo blij. Hij was tevreden toen ik hem vertelde dat je hersteld was. Ik vertelde hem dat het laatste blaadje van de klimop jouw kracht had gegeven. Hij is overleden, Johnsy. Nee! Oh, nee! Maar Jonsie, je hebt hem geholpen zijn droom te doen uitkomen. Zei hij niet een keer dat zijn kunst ooit levens zou redden? Kijk naar dat laatste blaadje. Dat is zijn kunst. En het heeft jouw leven gered. Nee, Sue. Dat is niet gewoon kunst. Dit is een meesterwerk. En ik zal zijn droom doen uitkomen. Al snel verspreidde het verhaal van het laatste blaadje van meneer Beerman zich door het hele dorp. Schilders, dichters, dansers, zangers, alle artiesten waren geïnspireerd. Ze verzamelden zich op straat en zworen dat ze kunst terug zouden brengen naar de Kunstdorpstraat. En dat is wat er gebeurde. De straat kwam weer tot leven. Er waren schilderijen op elke muur. En ook op sommige mensen... John C en Sue legden hun spaargeld bij elkaar en begonnen schilderles te geven onder de naam van de Beermankunst. Ouders stuurden hun jonge kinderen om daar de ziel van het leven te leren kennen. Iedereen ging verder met zijn schilderijen. Ze stopten niet met hun klusjes, maar iedereen genoot nu van hun werk omdat ze wisten dat ze nooit zouden stoppen met schilderen. En wat betreft John C en Sue, ja. Iedereen was opgelucht om kleur weer in hun leven te hebben. Iedereen besefte zich hoe belangrijk kunst was en kwamen om een deel van hun inkomen te doneren aan de Beermankunst. Al snel groeide de Beermankunst en werd het het Beerman Instituut. Wat interessanter was is dat elk kind in het Beerman Instituut één ding als eerste geleerd kreeg om te schilderen. Namelijk het laatste blaadje want dat blad zou een heel belangrijke les leren aan iedereen. Waar een wil is, is altijd een weg. Sjaak en de bonenstaak Lang geleden was er eens een kleine jongen, Sjaak. Hij leefde met zijn moeder in een klein huis in de buurt van een dorpje. Ze hadden geen inkomen. Al hun bezittingen hadden ze verkocht om te kunnen overleven... Nu hadden ze alleen nog maar één koe die ze melk gaf. Ze waren zo arm dat Sjaak en zijn moeder vaak zonder eten moesten gaan slapen. Sjaak melkte de koe elke ochtend... maar de koe moest gevoerd worden om melk te kunnen geven... en daar was geen geld voor. Dus moest Sjaaks moeder iets bedenken. Ze ging naar Sjaak toe en zei hem hun enige koe te gaan verkopen. Oké, okay, moeder. Sjaak ging naar de markt om de koe te verkopen. Onderweg kwam hij een grappig uitziende oude man tegen. Goedemorgen, Sjaak. Goedemorgen. Waar ga je met deze koe naartoe, kleine jongen? Ik ga naar de markt om de koe te verkopen. Maar kind, zo ver hoef je daar niet voor te gaan. Huh? Geef mij de koe, ik koop hem van je. En wat krijg ik dan terug voor mijn koe? Ik heb een speciale deal voor een goede jongen zoals jij. En wat is dat? Ik geef je mijn vijf magische bonen. Sjaak was in de war. Deze bonen zien er niet uit als normale bonen. De bonen zagen er bijzonder vreemd uit. Ze waren heel groot. Groter dan normale bonen. Ik wil deze bonen niet. Wat moet ik hier nu mee? Dit zijn geen normale bonen, kleine jongen. Ze zijn magisch. Magisch? Echt? Hoe werken ze dan? Ze zijn zo magisch, dat als je ze s'avonds plant... Ze zocht het al zo hoog als de wolken gegroeid zijn. Sjaak was overtuigd. Hij ruilde de koe voor de bonen, want de bonen waren magisch. Ze zijn nu voor jou in ruil voor de koe. Sjaak wilde graag de bonen aan zijn moeder laten zien. Eenmaal thuisgekomen haalde Sjaak de bonen lachend uit zijn zak. Kijk eens naar deze bonen, moeder. Ze zijn magisch. Wat? Heb je de koe verkocht voor deze vreemde uitziende bonen? Maar natuurlijk, moeder. Je hebt de koe voor wat bonen verkocht? Hoe dom kun je zijn? Moeder werd heel boos en wierp de bonen uit het raam. Wat een domme jongen. Sjaak was erg verdrietig. Hij rende naar boven, naar zijn kleine kamer op de zolder. Hij dacht na. Hoe kon ik toch zo dom zijn? Ik heb de koe verkocht voor een paar bonen. Hij begon te huilen in bed en viel in slaap, zonder avondeten. Toen de zon de volgende ochtend opkwam, werd Jaak wakker. Hij keek uit zijn raam. Tot zijn verrassing zag hij een bonenstaak die zo lang was dat hij de wolken raakte. Hemeltje lief, die bonen waren echt magisch. Hij besloot om in de bonenstaak te klimmen. De bonenstaak was zo hoog dat hij de hemel raakte. Arme Sja klom en klom en klom, totdat hij eindelijk wat wolken zag drijven. Dit is geweldig! Vanaf hier ziet alles beneden er heel klein uit. Huh. Hij klom een stukje huh. verder omhoog wow. totdat hij een grote gouden deur zag glinsteren in de zonnestralen. Toen hij dichterbij kwam zwaaide de deur open. Sjaak zag een koninkrijk in de lucht. Het was sprookjesachtig. Hij was vol ontzag van de schoonheid van het koninkrijk. Toen hij het koninkrijk binnenstapte, zag hij een gigantische reus slapen in een stoel. Sjaak had enorme honger na het beklimmen van de bonenstaak. En ging heel voorzichtig op zoek naar de keuken. Hij zag wat vers fruit en melk in de keuken. Net toen hij van plan was iets te pakken, hoorde hij een hard geluid. Huh? Wat is dat voor een geluid? Sjaak was bang. Hij vluchtte en verstopte zich in een klein gat. van? Ik ruik het bloed van een Engelsman. Of hij nu leeft of al dood is, ik zal hem vinden en opeten. Er smaakt niks beter dan een geroosterd mens op brood. Mmm, heerlijk! <laughs> De reus kon geen mens vinden. Om. Dus at hij het eten op dat op tafel stond. Om. Om. Ah. Hij haalde zijn zak met gouden munten tevoorschijn. Ah. Hij telde ze en zette de zak met geld op tafel. Toen ging de reus slapen. Langzaam kroop Sjaak uit zijn schuilplaats. Hij besloot om de zak met gouden munten mee te nemen. Dan zou zijn moeder vast niet meer zo boos zijn. Ah, dit is best zwaar. Ik neem dit mee en ik ga hier weg. Hij gleed met een zak met goud langs de bonenstaak naar beneden. Hij ging naar huis en gaf de munten aan zijn moeder. Een zak met goud? Oh, waar heb je dit vandaan? Sjaak vertelde het hele verhaal aan zijn moeder. Zijn moeder was erg blij dat ze goud hadden en dat haar zoon weer levend terug was. Een paar dagen later. Sjaak klom weer de bonenstaak in. Helemaal tot aan het huis van de reus. Wederom trof Sjaak de reus slapend aan. Dit keer snurkte hij. Het snurken was zo luid dat hij zich moest verstoppen om zijn oren te beschermen. De reus werd wakker. Sjaak maakte een sprong van angst en verstopte zich onder het bed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 De reus kon niemand vinden. Toen pakte hij een kip en riep... Leg het gouden ei nu! De kip legde een gouden ei en de reus legde het in de mand. Toen ging hij weer slapen. Toen hij naar binnen ging, zag Sjaak dat zijn weg vrij was. Hij pakte de kip en klom snel langs de bonenstaak naar beneden. Eenmaal thuisgekomen vertelde hij zijn moeder het verhaal. Kijk moeder, deze keer heb ik een kip. Het legt gouden eieren. Zo werkt het. Leg het gouden ei nu! <laughs> Sjaaks moeder was erg blij. Voor de derde keer klom Sjaak langs de bonestaak omhoog en ging naar het koninkrijk van de reus...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 Vandaag zal ik die Engelsman op een of andere manier vinden. De reus zocht overal, maar hij kon niks vinden. Hij was moe geworden van het zoeken en ging slapen. Ondertussen pakte Sjaak de harp en stond op het punt om te vertrekken. Opeens begon de magische harp te huilen. Help meester, help me! Een jongen probeert me te stelen. en neemt me bij je weg. De reus werd plotseling wakker en zag Sjaak en de harp. Voedend rende hij Sjaak achterna. Dus jij bent degene die mijn kip en mijn zak met goud heeft gestolen. Ik zal je straffen. Hm. Maar Sjaak was veel te snel voor hem. Hij gleed zo snel als hij kon langs de bonenstaak naar beneden. De reus had in de gaten dat hij bedonderd werd en ging achter hem aan. Sjaak gleed en gleed en klom vliegensvlug langs de bonenstaak naar beneden. Eenmaal beneden aangekomen, pakte hij een bijl uit zijn huis. Hij begon de bonenstaak om te hakken. De bonenstaak brak en de rust viel naar beneden als een En de bonenstaak viel er achteraan. Sjaaks moeder zag het en was in paniek. Ze realiseerde zich dat het haar fout was omdat ze Sjaak niet had gestopt met het stelen van dingen. Sjaak was hebzuchtig geworden en kon zijn leven in dit alles verliezen. Ze ging naar Sjaak vol medelijden en legde hem het uit. Sjaak, het spijt me dat ik je dingen liet stelen. Ik had het je moeten uitleggen. Wat als de reus je zou hebben gevangen? Je zou zomaar niet meer voor me hebben gestaan vandaag. Moeder, ik heb mijn les geleerd vandaag. Ik zal hard werken en zelf geld verdienen. Sjaak en zijn moeder waren nu erg rijk en ze leefden nog lang en gelukkig.